7 uur, Raymond Seré met het NOS-journaal. De politie in Groningen heeft beelden van vier onschuldige jongens... als verdachten van een mishandeling op internet gezet. Agenten dachten dat zeker een van de jongens betrokken was... bij een mishandeling in Groningen in november. Maar hij heeft er helemaal niets mee te maken. Op de camerabeelden was te zien dat de vier jongens de straat uitrenden... waar een meisje en een jongen van 16 ernstig waren mishandeld. De beelden waren gisteren op YouTube gezet. De populairste site voor privéfilmpjes. De jongens zagen zichzelf en gingen naar de politie... en daar bleek al snel dat ze onschuldig zijn. De beelden zijn inmiddels verwijderd... en de politie gaat nu op zoek naar de echte daders. De vader van de 13-jarige Anas uit Wassenaar... zegt dat zijn zoon geen zelfmoord heeft gepleegd. Tegen het Marokkaanse staatspersbureau MAP... zei hij dat er op de hals van Anas vingerafdrukken zijn gevonden. De vader zou verder tegen het persbureau hebben gezegd... dat drie personen met Anas zijn gezien die hem iets wilden aandoen... Anas vader voegde er al toe dat de resultaten van de autopsie nog niet bekend zijn. Een politiewoordvoerder wil niet inhoudelijk ingaan op de uitspraken van de vader. Hij benadrukt dat de politie nog steeds uitgaat van zelfmoord... al is het onderzoek nog niet afgerond. De opstandelingen in Syrië zeggen dat ze een luchtmachtbasis bij Aleppo... hebben veroverd op het leger van president Assad. Daardoor zouden ze voor het eerst bruikbare gevechtsvliegtuigen in handen hebben gekregen... Op eerder veroverde militaire basis stond alleen beschadigd materiaal. De Franse Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet die het homohuwelijk mogelijk maakt. Ook wordt het voor homostellen mogelijk een kind te adopteren. Het wetsvoorstel heeft tot veel discussie geleid in Frankrijk. Maar een grote meerderheid in de Franse Tweede Kamer stemde voor de nieuwe wet. En dan het weer vanavond en vannacht opklaringen.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 Het is Radio 1, de NTR. En ja, Dames en heren, goedenavond... Over de oorlog ging het thuis nooit, wat opmerkelijk is... als je een Duitse moeder hebt die uit Silesië komt. En dat was juist het probleem, want dat kan ik je toch niet uitleggen... zei ze altijd, maar onze gasten, die een eminent journalist is... had geduld en ging na vijftig jaar met haar moeder terug naar die heimat. En toen kwam het verhaal wel... En dat werd een boek, Duitse wortels, mijn familie in Silesië. Hier is Laura Starink. Uw presentator is Jerry Brouwer. Ja, dan lag het toch eigenlijk wel heel erg voor de hand dat jij Slavische taal- en letterkunde zou gaan studeren. Um, Met die moeder en die uh, Duitse wortels, lees, Silesische wortels. Ja, dat zou je denken. Maar het gekke is dat, uh, dat dat helemaal niet door mijn moeder kwam. Dat kwam eigenlijk door mijn vader. Omdat mijn vader is, uh, was nogal een talengek. En uh, die, uh, toen ik op de middelbare school zat, toen uh, was hij, uh, deed hij voor de grap een, een cursus Russisch. Er was toen een teleakcursus. Voor de grap. Ja, voor de grap deed hm. hij dat erbij cursus Russisch uh, van de teleak, Karel van het Reven was dat. Toen oh ja. heb ik die voor het eerst gezien. En uh, toen dacht ik, ach, wat grappig. En ik, uh, ik, ga maar eens, ik, ga, ik wilde een taal studeren, maar niet alle talen die ik al op school had gehad. En toen ben ik eigenlijk betrekkelijk in de blind Russisch gaan studeren. Dus en eigenlijk pas nu ontdek ik dat, uh, dat mijn wortels veel oost europese zijn dan ik dacht. Want ik dacht altijd gewoon, ik ben een halve Duitser. En dat is het. Ja, ja. dat is het, ja. ja. En tijdens die studie dan? Want dan verdiep je niet alleen in taal, maar ook in de cultuur en in het gebied. Had je toen geen gesprekken met je moeder? Want hoe zit dat nou, eigenlijk? Mijn moeder, Uit welk deel van Duitsland kom je ook alweer? Nou, mijn moeder die was, die was uh, uh, redelijk zwijgzaam altijd over de oorlog. Zij is in 1950 naar Nederland gekomen... Uh, en dat was natuurlijk in een periode dat Duitsers nou bepaald niet populair waren in Nederland. Uh, dus ze heeft als de sodemieter uh, Nederlands geleerd. En, en ze, voor een Duits sprak ze ook redelijk accentloos Nederlands. Hoewel je schrijft het als één, wel... Ja, precies. <laughs> ja, het was ja. wel heel grappig. Omdat als kind hoor je dat natuurlijk niet. Mijn, mijn moeder zei bijvoorbeeld wel dingen zoals machine en wijver in plaats van vijver. Maar uh, ik hoorde dat niet. En als mensen tegen mij zeiden van... je moeder heeft toch wel een licht accent... dan was ik altijd redelijk uh, kwaad. Want uh, ik vond dat echt onzin. Ze deed zo haar best of ze was deed het schaamte? In, in, ze deed, nee, nee, nee, dat was geen schaamte. maar het, van, van mij niet althans. Maar mm -hmm. mijn moeder deed, heeft vreselijk de best gedaan... om, uh, om, uh, om Nederlands te worden. Ja. En, en daar was om, jij als kind dus blijkbaar ook heel bewust van? Nou, ik, ik, uh, ik, ik, ik, ik weet wel dat op de, op de lagere school en op de middelbare school... met name natuurlijk later op de middelbare school... vond ik het altijd... Uh, ik was altijd gekwetst. Als dat was nog in de tijd dat het bonton was... om rotopmerkingen te maken over moffen. Mm -hmm. En uh, dat kwetste mij. En ik dacht altijd van, nou, wat weet je ervan? Je, uh, blijf met je poten van mijn moeder af. Mm. En... Uh, maar, dat zei, maar ik zei dat nooit, want uh, ja, tegelijkertijd, hè, dat, dat beschrijf ik ook in mijn boek... dat je, je, je voelt natuurlijk toch wel, ja, je hebt eigenlijk weinig poten om op te staan. Want hm. ze waren nu één keer fout in de oorlog. Hè, dus uh, zij zijn begonnen, dus... Ja, en, en hoe het dan precies zat, daarover werd dus niet uh, gesproken. Nee, mijn moeder die zei dan inderdaad, van, dat, dat snappen jullie niet. En mijn vader was eigenlijk te subtiel om daarover uh, te beginnen, denk ik. Die wou, uh, zoals hij tenminste zelf nu zegt, geen zout in wonden wrijven. En, uh, en die uh, was ook met andere dingen bezig, hoor, moet ik erbij zeggen, maar... Ze sprak er misschien niet over, maar uh, onderwijl leerden ze je wel een Slavisch uh, ja, kinderliedje. Ja. Ja, ja, een rijmpje. En daarvan, daarover schrijf je dat je het uh, fonetisch nog kan opzeggen. Ja. To tu Nou, en dan maakten ze dan bepaalde handbewegingen. Het gaat over een kuikentje wat, uh, uh, of een kippetje wat aan de kuikentjes ku uh, kor uh, korreltjes graan geeft en zo. En dat... Uh, dat kan ik nog, ja, dat, later heb ik pas, toen ik Slavische talen ging studeren, pas begrepen wat het te... betekende. Maar ik kan het nog steeds fonetisch opzeggen, ja. En jouw zoon nu ook? Ja. Je ja. hebt het hem ook weer bijgebracht. Ja. ja. Mooi is dat. Um, uh, het nieuws van vandaag, is er iets wat jij besproken wilt hebben, uh, waar je iets over gezegd wilt hebben? Of uh, zeg je. Het zal ja het is, Ik werk ik, toch niet meer bij de krant. Ik werk niet meer bij de krant, dus ik volg het nieuws wat dat betreft wat minder goed. Het is natuurlijk allemaal paus wat de klok slaat. Ja. Uh, en uh, ik weet nog wel dat uh, toen, uh, toen Ratzinger paus werd... toen leefde mijn moeder nog en toen zei ik tegen haar... Um, of toen feliciteerde ik haar voor de grap met uh, de, de, de, he, eindelijk een, pa een Duitse, Duitse paus. En uh, nou, toen reageerde ze als door de hond gebeten, want... Uh, ze, was, ze vond hem verschrikkelijk. Zij was een, zeg maar een linkse katholiek. Mm -hmm. dus ze ook, was ook uiteindelijk veel linkser dan haar Duitse familie in Duitsland, die veel conservatiever zijn. En uh, ze vond het helemaal niks, die paus. Van deze Dat conservatieve nee. Ratzinger wilde ze niet ze niks. Weten. Nee, moest ze niks van hebben, nee. nee. En uh, de familie was zeer katholiek. Ja. En uh, om die reden ook uh, zeer anti-Hitler, anti nazi nou ja, dat, kijk, over de, over de verhouding tussen uh, uh, de katholieken en de nazi's... daar zijn uh, bibliotheken over volgeschreven. Mm. Dat is een uh, heel uh, moeilijk en ook pijnlijk onderwerp... want het is natuurlijk algemeen bekend dat de paus... Uh, geen woord uh, gewijd heeft aan de, aan de jodenvervolging... en zich daar eigenlijk niet of nauwelijks mee bemoeid heeft. Wat wel zo was, was dat in de jaren dertig... was er een... Uh, een soort machtsstrijd, een felle machtsstrijd tussen, de, tussen het Vaticaan en, uh, en Hitler-Duitsland... Uh, omdat uh, de nazi's natuurlijk, die waren eigenlijk antireligieus... die wilden hun eigen, uh, hun eigen heidense ideologie, zeg maar... hun mythische ideologie in de plaats van uh, het geloof uh, uh, planten. Mm -hmm. en, uh, bovendien, en daar hadden ze met de katholieke kerk natuurlijk vrij veel problemen... want die, die luisterden naar een buitenlandse heerser, ja. namelijk naar de paus. En die was weinig controleerbaar voor, de, voor, de, voor Hitler... En, en uh, de nazi's zijn dus begonnen na 1933 uh, te proberen de macht van de kerk in te perken. En mijn opa was uh, uh, de, eigenlijk uh, leraar Engels. Maar uh, omdat uh, op een gegeven moment op middelbare scholen geen uh, godsdienstles meer wordt, mocht worden gegeven door priesters... Uh, hadden ze in Silesie, in het gebied de deel van Silesie waar mijn moeder woonde... dat was het alleroostelijkste deel tegen de Poolse grens aan, zeg maar. Mm -hmm. was heel katholiek. Um, toen hadden ze daar een soort compromis... dat, um, uh, dat een, een leraar zich mocht opwerpen om die godsdienstles te geven. En dat, uh, dat heeft mijn opa toen dus gedaan. En in, toen kwam die ook regelmatig in aanvaring met, uh, met de overheid. Want dat maakt hem per definitie verdacht of zo, als je... Nou ja, je dan op uh, je leerp als godsdienstleraar? Niet per definitie verdacht, maar je moest je wel aan de leer houden. Hm. En uh, mijn opa die, uh, die zei altijd tegen mijn moeder... Uh, ik sta met één been in het KZ in het concentratiekamp. Mijn moeder wist nooit precies wat hij daarmee bedoelde... want over politiek spraken ze thuis niet. Dat vond, dat vond hij uh, kennelijk gevaarlijk. Uh, hè, kinderen die kletsen alles door en zo. Maar hij zei wel altijd in de klas zitten spitsel, dus uh, verklikkers, hè, kinderen van, uh, van uh, NSDAP'ers. En uh, ik moet op mijn woorden passen. Ik kan niet zomaar alles zeggen. En uh, nou ja, ik wist natuurlijk niet zeker of dat een... Uh... Kijk, iedereen wil natuurlijk altijd achteraf graag... Dat, ze, uh, dat zijn vader goed was in de oorlog. Schrijf je ook herhaaldelijk ja. in dit boek. En ik heb me dat natuurlijk ook afgevraagd. Ja. Was hij nou goed? Was hij fout? Het was, was hij een meeloper? Was hij, uh, wat was zijn rol? En uh, helemaal ben ik daar niet, niet achtergekomen. Maar ik heb wel in, uh, in de archieven in Katowice, uh, grappig genoeg... het uh, persoonlijke leraarsdossier van hem gevonden. En daar bleek inderdaad uit dat hij problemen heeft gehad. Omdat hij uh, iets, uh, iets gezegd had wat niet overeenkomstig de partijlijn was. En op grond daarvan door, door de partij op het matje was geroepen. En, en een uitbrander had gekregen. Ongelooflijk. En dat is dus allemaal heel goed gedocumenteerd en nog ja. steeds bewaard gebleven, want jij vond die documenten. Want het ja. zijn verhalen die je allemaal, uh, zoals je net al zei, mijn moeder sprak niet over die tijd, nauwelijks. Ja. Ja. Dit heb je dus allemaal uh, zelf gedocumenteerd en te horen gegeven ja. van broers en zussen. Ja, ik heb in eerste instantie. Uh, kijk, dit boek komt voort uit uh, toen ik 40 was en mijn moeder 70, dat was in 1994. De luisteraars kunnen nu precies uitrekenen hoe oud ik ben. Stokoud. <laughs> Stokoud, precies. <laughs> uh, en die, uh, toen, ben ik, toen zei ik tegen mijn moeder... Uh, en, nou, uh, en nou wil ik gewoon met jou daar naartoe. Hm. Want ze, Mijn moeder was nooit meer terug geweest. Die is al in 1944 vertrokken. En het is daarna, het is na de oorlog is dat hele gebied... Uh, toen is Polen 200 kilometer opgeschoven naar het westen. En dat hele Silesie is Pools geworden. En mijn moeder had zoiets van, ik ga niet naar die communisten... He, dus ze uh, dus was nooit terug geweest, maar ik wilde die verhalen horen. Dus toen heb ik uh, gezegd, nou heb je geen excuus meer, want de communisten zijn weg, dus we gaan. Nou, toen zijn we gegaan, hebben daar een week rondgetrokken. En toen heb ik er eigenlijk uh, geïnterviewd uh, met het oog op, uh, het is goed om dat te hebben voor later, niet, niet met het oog op het schrijven van een boek. Want hoef maar, je er niet mee aan te komen waarschijnlijk. Nee, nee, dat vond mijn moeder helemaal. Die, die was daar veel te teruggetrokken voor. Er was mm. niet iemand die. Ik weet niet, uh, ik denk dat dit boek er ook niet geweest zou zijn. Ze is vijf jaar geleden overleden, als, uh, als ze nog leefd had. Ik denk niet dat ze dat prettig had gevonden om zo uh, te kijken te staan. Zeg mm. maar. En jij zag nu je kans schoon. Ja, en toen, maar goed, toen ging mij. Dus, zoals dat gaat, hè, dan denk je van wauw, wat een interessante geschiedenis. Mm. En uh, die bandjes belanden in een la. En uh, ik ging door met mijn leven en toen. Uh, ging ze toch vrij plotseling dood, terwijl ze 84 was. Dus mm. ik bedoel, ze, ze, was niet, ze, ze was niet jong. Maar en toen dacht ik, doorie, ik, ik heb zoveel vragen niet gesteld, wat stom. En toen ben ik als een gek uh, haar uh, broer en zussen gaan interviewen. Zij was de oudste en is ook de eerste en tot nu toe enige die is overleden. Dus, en die bleken nou ja, heel uh, blij daarmee, hè, dat er iemand geïnteresseerd was... Want hun eigen kinderen waren nog niet zo ver. Mm. Mm. En, uh, ja, dus, en zo is het gegroeid, zeg maar. Ik kreeg steeds meer informatie. En toen ben ik ook daar naartoe gegaan. En, uh, en heb daar ook nog geprobeerd archiefonderzoek te doen en zo. Het is dus natuurlijk heel veel weg. Het was natuurlijk, dat gebied was totaal kapot na de oorlog. Goed, straks verder over het boek. Ik meld ondertussen even dat luisteraars zich met de uitzending kunnen bemoeien. Kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Ga naar onze website radiokunstof.nl of meld u via Twitter hashtag Radiokunstof. En uh, voor de mensen die later zijn ingeschakeld, uh, Laura Starink is onze gast. Uh, ze werkte bijna 30 jaar als journalist voor de NRC. 30 jaar, hè, Laura? Mm -hmm. um, uh, je was jaarlang. Nee, je kon niks anders. Jaarlang was je correspondent in, uh, in Moskou van 88 tot 91. Ja. Gorbachev. Ja. En uh, je maakte ook nog deel uit van de hoofdredactie. Ja. Samen met Hubert Smeets in die tijd was ja. dat. En dan hebben we het over. Was dat 93? Ja, dat was. Uh, dat je begon? Eerlijk gezegd, moet ik daar even over nadenken. Nou, ja. de, de, de, de, de precieze data weet ik niet meer van. Maar ergens in de jaren 90. Ja, precies. 93 tot. Ik heb er lang in gezeten, zeven jaar in de hoofdredactie. Ja, zeven dus, jaar? Ja, en, ja, ja, ja. En, en het M-magazine heb je ja, ook nog daarna opgezet? Ben ik, uh, ben daarna ik met, heb ik acht jaar M gemaakt. Dat was dus een maandblad bij de krant met lange. Uh, tegenwoordig noemen ze dat slow journalism, geloof ik. Mm -hmm. Lange verhalen en ja. fotoreportages. En toen uh, ben ik nog een blauwe maandag verslaggever geweest. En toen vond ik het welletjes. Nou, ja, toen ben je opgestapt. Ja. Dat is nu anderhalf jaar geleden. En wat mij dan eigenlijk wel heel erg bevreemd... is dat je eigenlijk met trom bent vertrokken. Ik bedoel, een vrouw met zo'n staat van dienst... 30 jaar, zeven jaar hoofdredactie, acht jaar M-magazine... Ja, hij heeft, heeft, heeft mij echt heel veel van gehoord toen hij vertrok. <laughs> heeft mij eerlijk gezegd ook behoorlijk verbaasd. Waarom heeft niemand de aandacht aan besteed? Of ligt dat misschien toch ook een beetje aan mevrouw Staring zelf? Uh, nou, ja. Nou gaan we soulsearchen. <laughs> ik weet niet. Ik, ik uh, uh, laat ik het zo zeggen. Ik ik, ik, ik, ik ging met een betrekkelijk dubbel gevoel weg. Ik uh, uh, hè, er is een nieuwe hoofdredacteur aangetreden... dat is algemeen bekend, Peter van der Meers... en die heeft allerlei plannen uh, om die krant uh, te vernieuwen en aan te pakken. En dat was ook nodig. Um, en daar voelde ik, maar ik voelde me daar niet helemaal uh, bij thuis... omdat uh, ja, het soort journalistiek waar, waar ik voor sta... dat is zeg maar de verhalende journalistiek... Ja, die is in de dagbladjournalistiek volstrekt op zijn retour. Mm. Er zijn bijna geen kranten meer die daar nog wat aan doen... En, uh, en dan heb je het juist over die langere verhalen, ja, slow journalism. Ja, precies. En ja, omdat daarvoor eigenlijk geen ruimte meer voor was, uh, vond ik het niet zo leuk meer. Mm. En, en uh, uh, nou ja, toen zijn we dus, laten we zeggen, tot een regeling gekomen. Mm. Hè, om, uh, en, ja, dat, maar, dat, uh, vond ik het niet zo leuk meer? Is daar een gevecht aan voor afgegaan? Nee. Heb je nog? Nee. nee, nee, nee, nee. Want het was ook gewoon wel een beetje op. Ik denk dat. Uh, dat, dat ook als ik... Uh, kijk, dat boek is er een bewijs van. Uh, en ik moet zeggen dat ik werkelijk... Kijk, als ik niet was weggegaan, had ik dat boek niet gemaakt. Hm. En uh, dat is natuurlijk slow journalism ten top. Goed, ja. het is een privéboek, het is een persoonlijk boek. Dat is, uh, is dan nog weer wat anders. Maar... maar het is ook zeer historisch verantwoord. Ja, het is meer dan... Uh, jouw verhaal, het gaat niet over mijn familien, verhouding tot mijn moeder, nee, zeg maar. nee. Dat vind ik ook een totaal oninteressant... Ik zie het aan jou? oog. Ja. Wees maar niet bang. <laughs> nee, daar hou ik ja. niet van. Dat is niet aan mij besteed. Nee. Uh, nee. Maar het goed, gaat dus, wel over dus... de familiegeschiedenis, ingebed in die tijd. Ja. ja. Ja, en dat was voor mij dus ook professioneel gesproken. Het was emotioneel gesproken een, een, een, uh, uh, spannend om te doen. Want je komt, ja, je, je, je gaat toch, uh, je, je komt pijn, of pijnlijk, maar je, je, je komt in, in, in iemands privéleven. is dat van familieleden, maar toch, dan moet je omzichtig mee omgaan. Mm -hmm. Um, je weet niet hoe, uh, hoe dat gaat vallen binnen zo'n familie. Dat weet ik nog niet, want ze kunnen het niet lezen. Um, en, uh, um, maar je gaat dus... het wel aanbieden, ja, toch? Ja, zeker. Ik ja, ik ga volgende maand wordt mijn uh, de, de Covergirl, dat is uh, de op de op de cover staan, staat er werkelijk, vind ik zelf, een ja. prachtige foto van een. Je denkt, het is een moeder met een kind. Maar het zijn twee zusjes en dat is precies ook, uh, dat dekt de lading van het boek heel goed. Want Lotte, de, de, de, de oudste, de, de, de, de, die, de moederfiguur op, op de cover, zeg maar, ja. staat daar met haar jongste zusje, Hanne. Uh, Hanne, voor wie ze moest zorgen, omdat haar beide ouders allebei kort na de oorlog zijn overleden. En Lotte wordt nu 85. Uh, en dit ga ik dus volgende maand, ga ik het ze allemaal brengen. En dan bied je het ze aan. Ja, en je hebt het ook opgedragen ja. aan jouw moeder en haar ene broer en vier, vier zussen. Vier zussen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Um, goed, waar zullen we beginnen? Uh, de geschiedenis vangt aan. Nou, Eigenlijk, dat heb je, heb je net al verteld, op het moment dat jouw moeder stier, uh, sterft. Uh, nu mm, vijf, Precies vijf jaar geleden. Vijf ja. jaar geleden. Ja. Uh, besloot jij eigenlijk om dat boek te gaan schrijven? Ja, maar daar uh, gestimuleerd door uh, Tilly Hermans, uh, mijn uitgever. Uh, want die. Uh, uh, kijk, ik heb zelf heel lang geaarzeld omdat, uh, omdat het een persoonlijk boek is. En mm -hmm. dat is niet mijn stijl, eigenlijk. Ik ben natuurlijk een wat dat betreft een ouderwetse journalist. Tegenwoordig in het ik-tijdperk is het normaal om ik te schrijven. Maar dus in zo mijn oud tijd... ben je dan nou ook nog nee. niet, laat staan. Nou, <laughs> nou oké, okay, goed. Volgens mij was het precies okay, in jouw herstel. tijd namelijk dat ik-tijdperk. Dat dat opkwam, ja, ja, dat is waar. Toch? Nee, maar goed, in de journalistiek vroeger was uh, ik schrijven, dat deed je niet. En een ik-boek maken, dat deed je ook niet. Nee, maar nee. je bent wel altijd een journalist geweest... die het verhaal vertelt vanuit de mensen in de straat, toch? Ja, ja nou ja, toen ik correspondent was in Moskou... Uh, was dat eigenlijk altijd... Uh, je had natuurlijk de politiek waar je over moest schrijven. Uh -huh. Want er was een revolutie aan de gang. Dus er was nogal wat te melden. Maar ik heb er altijd naar gestreefd... om, um, om dat te doen via de verhalen van gewone mensen. En daarom past dit boek natuurlijk ook wel heel erg bij mij. Ja. Omdat... Maar je was enigszins huiverig. Want als het dan om jou gaat, dan is dat toch nou, anders. Nou, nee, nou, nee, nee dat ligt anders. Kijk, als je een boek... Er verschijnen... Kijk, iedereen op mijn leeftijd die gaat uh, in zijn familiegeschiedenis duiken. Mm -hmm. Heel veel mensen maken daar boeken van. Lang niet al die boeken zijn goed. Ja. Uh, en je, je, je, je loopt het risico dat je dus iets gaat opblazen, wat alleen maar leuk is voor de, uh, hè, wat alleen maar petit histoire is voor de, voor de kleine familiekring. Dus ik heb tegen Tilly gezegd, moet je horen, uh, ik wil wel dat je dat heel scherp beoordeelt. Als het ook maar iets Als je echt denkt van nou ja, jeetje, wat de bief... Dan is het Hoeft geen het voor boek. Mij niet, dan, nee. dan maak ik het gewoon voor mijn broers en uh, voor mijn familie. Hm. En that's it. Maar, uh, ik moet je eerlijk zeggen, ook, het begon volgens mij allemaal met uh, het zwijgen van Maria Zagera. Ja. Uh, Judith Koelemeijer. Ja. En daarna is er inderdaad een hoos aan boeken. Uh, en toen dacht ik, en ik zag ook de cover. In, ja. Een waanzinnige mooie foto, maar inderdaad dat je denkt... Ja, daar is gaan zoveel we weer. de zoveelste persoonlijke ja, geschiedenis. Ja. Maar ja. dat heb jij dus per se niet willen doen. Nou, dat is het ook niet geworden. Het is een mengeling van... en het verhaal van uh, de familiegeschiedenis van jouw moeder. Ja. Gebed in de jaren dertig. Daar begint het allemaal. Of ja. eigenlijk nog eerder. Ja. Bij je overgrootouders... Ja. Ja. Zover ben je teruggegaan. En het is natuurlijk een uh, zeer belangwekkend historische gebeurtenis... die je beschrijft. Ja. ja. Nou ja, kijk, wat je... Uh, in, in da de, de, de, de strikt je noemt dit, deze groep, noemen zich de heimatvertriebenen... hoewel zij strikt genomen daar eigenlijk niet bij horen. Want mijn moeder is, zoals ik zei, al in 1944... die had tuberculose en die is toen naar Zwitserland gegaan. En... Uh, uh, de, de, mijn tantes en mijn oom die zijn pas in 1950 uh, zeg maar, op eigen initiatief vertrokken. Uh, dus bij die echt grote, gigantische groep van in totaal... ergens tussen de 11 en de 14 miljoen Duitsers... die uh, gevlucht of verdreven zijn uit uh, Oost-Europa... daar horen zij strikt genomen niet bij. Um, maar... Um, uh, de... de uh, nu ben ik even de draad kwijt. Nou ja, dat, dat wilde je, daar, daar horen ze strikt genomen niet bij. Ik had het over die grote historische gebeuren. Misschien moeten we even naar die plek gaan Silesie. Want ja. niet iedereen zal weten Silesie. Nee. Waar ligt het ook alweer? Het, nu, uh, het ligt nu in Zuid-Polen. Uh, ja. Het maakt het dus ooit deel uit van Duitsland. Ja, even voor de uh, plaatsbepaling. Het, het, het ligt zeg maar iets ten westen van Krakau. Dat zal de meeste mensen wel iets zeggen. En 60 kilometer van Auschwitz, dat zegt de ja, mensen misschien nog wel iets meer. Dat is waar. Ja. <laughs> Heb je een punt. Dat, dat laat ik ook niet na aan te stippen in het boek. Hmm. Uh, dus, dus, en, en dat gebied, uh, dat was uh, zeg maar in de, in, de, in de tijd dat mijn uh, grootvader uh, uh, daar uh, geboren werd, was dat. Uh, de, de grens met Polen. En na de Eerste Wereldoorlog ontstond, uh, uh, uh, ontstonden Polen en Tsjechoslowakije en, en je had het Duitse, uh, het Duitse Rijk. Of althans, uh, de Weimar-republiek werd dat na de oorlog. Mm -hmm. En precies zeg maar, op dat drie landenpunt, daar woonde mijn familie. En dat was een mijnstreek. Ik dacht vroeger altijd... Uh, oh, mijn moeder komt uit een leuk groen dorp uh, ergens ver weg... Maar het, is een, een, het was een ontzettend smerig stadje. Grijs en grau. Het heette ja, het heette ooit Mikulčice, en daar kun je dus al aan zien dat het een slavische eigenlijk een slavische achtergrond heeft. Uh, in de Hitlertijd zijn al die slavisch klinkende namen zijn geariseerd. en toen werd het Klausberg. Dat is een letterlijke vertaling van Mikulčice. En uh, na de oorlog, uh, toen, in 1945, toen het Pools werd, werd het weer Mikutschitsen. En nu is het een buitenwijk van Zabje. En dat was vroeger Hindenburg. En Ja, dat ligt vlak bij Katowice. Laten we even teruggaan in de tijd. Het is uh, 1939. Ja. Polen had heute nacht, voor het eerste op ons eigen territorium... ook niet gereikt reguleren soldaten geschossen... Kijk, 5.45 wordt Hitler verklaart de oorlog uh, aan Polen. Ja. En um, Jij beschrijft het leven van jouw opa en oma. Ze hebben zes kinderen. Ja. Wat gebeurt er met ze op dit moment in 1939? Nou, mijn moeder die kon zich die, die uh, oorlogsverklaring nog heel goed herinneren. Omdat... Um, uh, zij was toen vijftien. Uh, uh, zij woonde vlakbij Gleiwits. Dat heet tegenwoordig Gliwice, En in Gleiwits stond een uh, radiozendmast. Uh, Hitler heeft in, uh, in 1939, uh, zeg maar, om, die, om, om, een, om een alibi te hebben om Polen binnen te vallen... Uh, zijn er allerlei uh, grensprovocaties geweest, over en weer tussen Polen en, en, en Duitsland? Uh, en in Gleiwitz uh, he, he, hebben de nazi's een krankzinnig toneelstukje opgevoerd. Ze hebben namelijk uh, die radiozendmast die radio laten overvallen uh, en het doen voorkomen alsof dat Poolse provocateurs waren. En, en, en Hitler zegt dan dus ook van de Polen zijn ons land binnengevallen... en nu, uh, nu gaan we terugslaan. Dit pikken we niet. En mijn moeder die weet dus nog dat uh, de Weermacht kwam uh, Klausberg binnen, uh, binnen marcheren. En, uh, en er was uh, op het sportveld een uh, bijeenkomst en er werd een, een, een toespraak gehouden... en een uh, lichtkogel afgeschoten en, en, toen, uh, nou, en toen trokken die troepen dus door. En dat werd de Polenveldzoek. Nou, dat was in Gleiwits, dus het is natuurlijk helemaal het zuiden van... Uh, van het Rijk, maar uh, in dat gebeurde over de hele linie. Hè, in, uh, in Gdansk en in het noorden is dat is hetzelfde gebeurd. En hoe beangstigend was dat voor haar? Nou, in zoverre beangstigend dat. Um mijn opa was uh, oorlogsinvalide van de. Die had uh, gevochten in de eerste wereldoorlog en was ook gewond geraakt. Heeft een paar keer in een uh, lazaret in een uh, veldhospitaal gelegen. Heb je ook nog prachtige foto's van trouwens? Ja, ja, ja Zo'n heel schrieuw mannetje ja, dat daar. Ja, zo'n schrieuw mannetje met een brilletje die ja. ligt uh, totaal voor pampers. En, uh, ja, daar, en, en hij, uh, hij heeft dus ook deelgenomen aan de veldslagen bij Ieper. En dat zijn, nou, dat zijn hele beruchte ja. veldslagen geweest. En hij vertelde daar soms over. En dat waren hele spannende verhalen over het trommelfooier. En uh, over hoe verschrikkelijk dat allemaal was. Dus mijn moeder dacht, jezus, het is oorlog. En ja. die rende toen naar huis om tegen de vader te zeggen... Paat, het is oorlog. En uh, hij ging meteen aan de... Aan de aan de, aan de, aan aan de, de radio zitten om te luisteren van wat is er aan de hand en zo. Uh, en, uh, maar, maar, maar toen werd het gekke is dat in, in Oost-Silesië werd het vervolgens doodstil. Hè, want die troepen trokken langs en daarna gebeurde er niks meer. Want het was natuurlijk een uithoek van het Rijk. En er is daar nauwelijks gevochten. Gebombardeerd al helemaal niet. He, dus uh, de, de eerste jaren was het eigenlijk stil. Alleen, Ze uh, zagen alleen maar het vertrek van de troepen en dat was ja, het. Ja. Uh, jouw opa zat ondertussen naar andere zenden. Want je begon net denkbeeldig aan de knoppen van de radio te draaien. Hij ja. luisterde naar andere zenders dan de Duitse. Ja, je radio moest je inleveren. En, en iedereen had dus een zogenaamde volksempvanger. En daar, daarmee kreeg, kon je dus uh, alleen maar de officiële natiepropaganda ontvangen. Maar uh, hij luisterde stiekem... Hij had een klein radiokastje achtergehouden... en hij luisterde stiekem naar de BBC. Dus hij was denk ik redelijk goed geïnformeerd... over de voortgang van de oorlog. Maar overigens is dat iets dat, uh, dat heel veel Duitsers deden. Ja. Maar het was niet ongevaarlijk... Hm. Uh, we spraken uh, Hubert Smeets nog, jouw uh, oud-collega... met wie je uh, mede hoofdredactie vormde van NRC Handelsblad. En hij zei, en dat is wel een heel terechte beschrijving ook van het boek... dat je eigenlijk de geschiedenis vanuit de, de andere kant uh, beschrijft. Hè, de oorlogsgeschiedenis. Uh, uh, hij zegt, je zou kunnen zeggen dat Laura de vraag vanuit het oosten heeft benaderd. Wij kijken in Nederland natuurlijk altijd vanuit een bezettingsblik naar de geschiedenis wij zijn bevrijd vanuit het oosten en het westen... en dat zien ze daar wel anders. Ja, nou ja, dat is dus zo raar. Uh, en ook, gek genoeg, ook een, een beetje ongemakkelijk... als je daar met je familie over praat. Omdat, kijk, toen in januari 1945... kwam het Rode Leger uh, Klausberg binnenmarcheren. Die Duitsers waren ze dood, natuurlijk. Ja. Want uh, niet alleen had, uh, had uh, de nazi-propaganda... Had, had het judeo-bolschewistische gevaar natuurlijk... Nou ja, enorm opge, opgepookt, of de angst daarvoor. En, uh, het is, en bovendien begrepen de Duitsers verdomd goed dat. Kijk, zij hadden huisgehouden, of althans de Weermacht. Eh, niet, niet mijn moeders familie of, of de gewone mensen, maar de Weermacht had krankzinnig. Uh, uh, en de SS had krankzinnig huisgehouden in Polen mm -hmm. en Rusland. Dus het was voor die Duitsers niet moeilijk te begrijpen dat het Rode Leger verschrikkelijk wraak zou nemen als ze terug zouden komen. En dat is natuurlijk ook gebeurd. En uh, dus met andere woorden, wat voor ons geldt als de bevrijding... Hè, de Russen kwamen, dat was, de ja. dat was voor hun de uh, bezetting. Dat was voor hun het einde van, uh, um, het einde van, uh, van uh, hun, hun Duitse bestaan, zeg maar. Zo kon het gebeuren dat een van de zussen van je moeder, Lotte... die hier op de voorkant van het boek staat, in Auschwitz terechtkwam. Ja. Ja. Na, de, na de oorlog. Ja, ja dat is ook zo'n bizar verhaal. Uh, toen uh, toen uh, de, de Russen... eenmaal... Uh, Klausberg binnen waren getrokken... En, en de omgeving hadden bezet... en vervolgens doortrokken naar Breslau... waar enorm ge, gevochten is. Waar mijn familie op een ander moment last van kreeg. Uh, toen... Uh, toen werden, werden, werden alle mannen tussen de 17 en de 50... die moesten, die moesten zich melden. En die werden ofwel geïnterneerd, uh, ofwel te werk gesteld... ofwel naar, uh, naar Rusland uh, afgevoerd om daar te gaan werken in de mijnen. Om te werk gesteld te worden in de mijnen. Um, maar, de, maar de Russen hebben in dat, in dat hele gebied... een uh, um, uh, soort uh, reparatie... Uh, uh, plundertochten zou je kunnen zeggen, gehouden. Overigens tot woede van de Polen die inmiddels... die dus hun, hun bondgenoten waren, maar inmiddels natuurlijk... dat gebied toegezegd hadden gekregen en het maar zo, zo vonden... dat de Russen alles, alles wat los en vast zit letterlijk mee naar huis namen. Ja, de, als, als, als schadevergoeding voor, mm -hmm. voor de, de, de schade die ze zelf natuurlijk... in de oorlog hadden geleden. Maar er, er waren dus voortdurend rassias. Dus uh, me, mensen werden op straat opgepakt. Hè. En, mijn, en mijn tante die was toen uh, 17. En uh, op een gegeven moment kwam er een, een, een briefje thuis van... Uh, morgen melden met, uh, met een, een lepel en een nap en, uh, en goede schoenen... voor tien dagen dwangarbeid. Nou, en toen is mijn opa naar het uh, gemeentehuis gegaan... en die zei, van dat kan helemaal niet, want ze moet voor mij zorgen. Ik ben ziek, ik heb tuberculose en, ze, en ze, mijn vrouw is dood en ze kan niet weg. Toen mm -hmm. zeiden ze, nou, dan ga jij toch mee. En toen, uh, toen zei mijn tante, nee, geen sprake van, ik ben jong, ik doe dat wel. De tien dagen, die komen, die komen wel om. Nou, en toen is ze dus de volgende dag, uh, is ze, uh, uh, moest ze zich verzamelen. Toen zijn ze in uh, dat was drie, drie vrachtwagens met, uh, met Russische soldaten... En toen werden ze een paar uur lang ergens heen gereden... en kwamen in de nacht ergens aan... en werden ergens op de grond te slapen gelegd. En de volgende ochtend zag ze overal prikkeldraad en wachttorens. En andere mensen hebben haar toen verteld dat het, dat het Auschwitz was. Dat wist ze zelf niet. En ze had eerlijk gezegd nog nooit van Auschwitz gehoord. En wat moest ze daar doen? Want onder vreselijke omstandigheden? Ja, nou kijk, Auschwitz was natuurlijk... Het, het was Auschwitz-Birkenau. Dus dat was echt het vernietigingskamp. Dus zij heeft vier maanden uh, geslapen een paar honderd meter van de plek... waar de, de gasovens gestaan hebben. En uh, die, die waren door de Duitsers vernietigd. De meeste barakken waren ook vernietigd... maar er waren er een aantal overgebleven. En daar hebben de Russen een interneringskamp van gemaakt. En die gebruikten die... Uh, het was gewoon, dat had eigenlijk weinig te maken met... Uh, of die mensen nou iets op hun geweten hadden of niet. Het waren mm -hmm. gewoon dwangarbeiders. Uh, hè, dat waren lang niet al, er waren ook krijgsgevangenen bij natuurlijk. Maar, uh, maar er waren ook, uh, die vrouwen waren, dat waren gewoon mensen zoals mijn tante, die waren gewoon van straat geplukt en uh, meegenomen. En die werden in, in dit maar geval. Waarom? Want... Nou, zij, zij moesten. Uh, uh, je had bij Auschwitz had je de hele grote uh, chemische fabriek van IG Farben. Ja. Die nog een uh, omineuze rol heeft gespeeld in de oorlog. Hè, want die heeft. Uh, met gebruik van uh, dwangarbeid, onder andere van Joden... Uh, en van Russische krijgsgevangenen, is die uh, gerund in de oorlog. Uh, en dat is een gigantisch terrein. Ik ben er geweest nu en het is, het is nog, uh, dat, dat, dat ligt er allemaal nog. Een heleboel van die, van die hallen staan er nog. Uh, voor een deel in gebruik genomen door de Polen. Voor een deel staan ze gewoon te verkrotten. En uh, dat, uh, die fabriek die uh, moest mijn tante demonteren met blote handen. Dus ze werden ochtends ging, liepen ze vanuit Birkenau zeven kilometer uh, op klompen. Uh, klompen, ook, ook zo'n bizar detail, die daar nog lagen van de Joodse gevangenen. Uh, liepen ze om uh, um Auschwitz heen naar, naar dat terrein. En daar werkten ze dan de hele dag en dan... Uh, en dan s'avonds marcheerde ze weer terug door het, door het veld. En hoe lang heeft ze dat gedaan? Zij zat drie maanden in Auschwitz. En een maand later nog in een ander kamp, wat een subkamp was van Auschwitz, dat Bleghammer heette. Waar ze hetzelfde werk moest doen. En uh, ja, dit is een. Voor mij was het een totaal nieuw verhaal: hè? De, de, de, de, dat, dat Auschwitz na de oorlog ja. ook nog als kamp in, in, in gebruik is gebleven. Is natuurlijk. Ik vroeg me af of ik degene was die dat niet wist. Maar dat wist jij dus nee, ook, ik wist niet. Dat nee. ook niet. Ik nee, ik wist dat ook niet. Nee, nee. Auschwitz was 60 kilometer van het dorp vandaan... Ja. waar zij allemaal opgegroeid zijn. Ja. Wat wisten zij van Auschwitz? Niets. Tenminste, als ik ze moet geloven. Um, um, om te beginnen was het, lag het in Polen. Het lag uh, aan, de aan, kant. aan de andere kant van de grens. Het heette Auschwitz. Zo heet het nu weer. weer ja. En uh, ja, Auschwitz was, uh, was, maar, was uh, oorspronkelijk maar één van de vele kampen. Dat is een van de dingen die voor mij ook uh, redelijk nieuw waren. Dat uh, Silesië was een soort van gulag-archipel. Het was bezaaid met kampen. En dat waren natuurlijk over het algemeen... geen vernietigingskampen, maar... werkkampen. Werkkampen. He, dus, uh, alle, uh, het, het is een, wat ik zei, een mijnenstreek. Het, het is daar vergeven van de, van de steenkolenmijnen... Uh, uh, hoogovens uh, en andere fabrieken. En uh, die werden natuurlijk draaiende gehouden met dwangarbeid... omdat de, de, de, de Duitsers waren aan het front. He, de, alles wat kon schieten, was afgevoerd... En uh, dus daar zaten heel veel Polen en, en natuurlijk ook heel veel Joden. En Auschwitz is oorspronkelijk aangelegd als. Uh, of Birkenau, moet ik zeggen. Auschwitz-Birkenau was oorspronkelijk bedoeld voor Russische krijgsgevangenen. En daarom is het ook zo gigantisch groot. En uh, die kwamen niet, want de oorlog, de kans, keerde al vrij snel in mm -hmm. Rusland. En toen, uh, ja, toen, toen is het. Uh, toen Kwam het dus de, de nazi's goed van pas uh, als vernietigingskamp voor de Joden en merkte die familie daar niets van dat al die treinen daar naar Auschwitz? Nee, gingen? ja, dat dat dat kun je je bijna niet voorstellen. Want Gleiwitz ligt 10 kilometer van Klausberg ongeveer en die treinen reden door Gleiwitz. Nou goed, mijn, mijn familieleden zeggen allemaal: Tenminste, je moet er zijn drie, je moet het zo zien: er zijn drie drie de drie oudste waren meisjes. En de moeder, jongsten, de oudste? mijn moeder was de oudste en de drie kleintjes die hebben nauwelijks herinneringen aan ja, uh, die zijn die veel en veel jonger de jongste is van 44, dus uh, die heeft sowieso geen herinneringen maar um, de meeste uh, of de drie oudste die, uh, die zeiden van ja je moet je horen het was oorlog wij kwamen nergens we gingen helemaal niet op stap en uh, er werd eigenlijk, uh, ja, over dat soort dingen werd, werd, uh, werd bij ons thuis niet gesproken. Mijn moeder zat 42, 43 in de arbeidsdienst. En dat was ook iets dat uh, als je van de middelbare school kwam, ook wederom omdat uh, de economie natuurlijk en de industrie draaiende gehouden moest worden, uh, werden jongeren. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, waren verplicht om een half jaar. En dat werd later werd dat steeds langer. Dus mm -hmm. mijn moeder heeft meer dan een jaar in de arbeidsdienst gewerkt. En dat was uh, zelfs een soort van semi-militaire instelling, zeg maar. He, waarbij je dus in een soort van kampement uh, zat. Zij zat eerst bij boeren waar ze het land moest, uh, bouwrijp moest maken. En dat was echt uh, stram, uh, uh, keihard werken. Om vijf uur opstaan, uh, gezamenlijk uh, ontbijten. Dan naar het, op het veld stenen rapen en s'avonds doodsmoeie bed inrollen. En, uh, en daarna zat ze op de tram in een, uh, in een ander mijnstadje in, in Silesië. Dus ja, dat, dat hele idee, dat 42, 43, was ze er niet. Ja. En daarna kreeg ze tuberculose. En, uh, en dat was de, de reden waarom ze in Davo terecht kwam. Ja. Wat toch ook vrij bizar is ja. dat iemand dan in 1944... Ja, ik vond dat in een ooit ja. in Davo terecht ja, ja, ik vond dat natuurlijk... Altijd een ontzettend genant verhaal. Hè? Andere mensen gingen naar Auschwitz, maar mijn moeder ging kuren in Davos. Ze kon en wij hadden niet... hier de hongerwinter. Ja. Ja, ja en ik, hoe, dat, hoe dat precies uh, kon, dat, dat, uh, dat, dat heb ik niet kunnen achterhalen. Het, is, uh, het, het was wel zo dat... Mijn, mijn opa had ook tuberculose gekregen in de oorlog. En die heeft eerst in een sanatorium in uh, het, Riesing, het Reuzengebergte... aan de grens met Tsjechoslowakije gekuurd is toen teruggekomen, was niet genezen, is toen mijn moeder voorgegaan naar Davos. Dat ging via een, een nazi-organisatie, dat, dat heette de Volkswolvaart Dat was een soort van, nou ja, uh, de, daar viel zeg maar, het gezondheidswezen onder. Uh, en uh, uh, ja, die, die stuurde dus mensen naar, uh, naar sanatoria. En kijk, Zwitserland was natuurlijk neutraal in de oorlog, dus het was geen, uh, geen partij... Uh, dus de verhoudingen waren goed. En um, in Davos uh, waren uh, van aan, enfin, We weten dat allemaal uit uh, uh, Thomas Mann uh, de Toverberg... Ja. Hè, wat, wat zich afspeelt in, uh, uh, in, uh, Davos. in Davos in een uh, tuberculose sanatorium. Er waren daar heel veel Duitse sanatoria... die ook gerund werden door Duitsers. En, uh, en daar is mijn opa dus terechtgekomen... En, uh, en, later, en mijn moeder is later in een Zwitsers sanatorium beland. En uh, waarom zij toestemming hebben gekregen om daar te gaan kuren... Hè, want het, waren, het was een heel gewoon gezin. Ja. Het was gewoon een leraarsgezin. Ze hadden geen geld, ze hadden geen connecties. Mijn, en mijn opa was geen lid van de partij. En daar ben je niet achter gekomen? Nee, ik heb wel gesproken met een historicus... die een fascinerende studie heeft geschreven over Davos in de oorlog... Want ik dacht in mijn naïviteit van nou, dat uh, opa zal wel uh, behoorlijk begrepen hebben hoe het zat uh, met die Hitler toen hij in Davos was. Hè? Want dat was toch een neutraal land, dus daar ja. had je alle informatie tot je beschikking die je wilde hebben. En uh, dat, uh, het boek van die uh, Zwitserse historicus Urs Gredig, dat uh, hielp mij snel uit de droom. Want Davos was namelijk een, werd namelijk uh, ook wel Hitlerstad en de nazi genoemd. Doordat er zo'n grote Duitse gemeenschap was, uh, was de partij ook heel sterk daar. Er was een NSDAP-afdeling en uh, de Zwitsers die keken dat een beetje uh, besmuikt aan. Uh, maar die zagen heel veel door de vingers, omdat ze er stevig aan verdienden. Ah. Jouw uh, moeder ontmoet jouw vader, Jan Staring, uh, daar in Davos in Zwitserland. Nee, niet in nee, Davose, in, in, Fri in Fribourg, in, in, in Fribourg. Ja, ja. En uh, de vonks slaat over bij het volgende liedje. Trois jeunes tambours sont revenés de guerre, trois jeunes tambours sont revenés de guerre et rire en blanc. Sont revenés de guerre. Plus jeune des trois avec une rose blanche, plus jeune des trois. Avec une rose blanche et rire en ron, rond pataplam avec une rose blanche rouge La fille du roi était à sa fenêtre la fille du roi était à sa fenêtre et rire en ron, rond pataplam était à sa fenêtre Jolie tambour donnez-moi votre rose jolie tambour donnez-moi votre rose et rire en ron, rond pataplam donnez-moi votre rose. du roi, donnez-moi votre cœur. Fille du roi, donnez-moi votre coeur. Et, et ron, ron, ron, ron, ron, ron, ron, ron, ron. Donnez-moi votre coeur. Jolie ja, tambour, demandez-le-da-m'au-père. Laura Staling, ik ken dit als drie schuif tambourers. Ja, die kwamen uit het oosten. Ja, precies. Ja. En dit liedje vertelde geschiedenis even hoe Jan Staling... Nou, Staring, zoals mijn vader dat vertelde. Toen, kijk, mijn moeder, mijn moeder is niet teruggegaan naar... Silesië in 45 gingen de grenzen dicht en toen zaten de Russen daar en de Polen en uh, dat was duizend kilometer verderop en ze had geen paspoort en niks en uh, geen geld en uh, dus die is uh, in Zwitserland blijven hangen en is toen op een gegeven moment uh, naar Fribourg gegaan en heeft daar uh, is daar kunstgeschiedenis gaan studeren en uh, mijn vader die, uh, die die studeerde aan de Universiteit van Nijmegen en die uh, uh, die werd door een uh, professor, uh, uh, fijn was na de oorlog. En al die bleekneusjes, die moesten ook eens een keer uh, uh, de, de bergen in of zo. Dus die, die, die, kon, uh, die kreeg een soort beurs mm -hmm. via zijn professor. En die is toen uh, in Fribourg um, uh, een semester geweest. En uh, toen heeft hij mijn moeder eigenlijk niet of nauwelijks waargenomen. Maar het jaar daarop zijn ze, uh, is hij terug... Uh, toen wat waren een aantal Zwitserse conservatieve katholieke boerenzonen, rijke boerenzonen. En die, die organiseerden. Uh, na, de, na de oorlog had je zo'n anticommunistische stemming, zeg maar. Overal uh, in uh, Europa. En uh, die organiseerden dan van die superkatholieke bijeenkomsten. En daar werden dan plannen gemaakt om, uh, weet ik veel, Bijbels te verspreiden in de Sovjet-Unie of iets dergelijks. <lacht> nou, mijn, mijn, mijn vader uh, en mijn moeder, die werden daar los van elkaar voor uitgenodigd. En uh, zo hebben ze elkaar eigenlijk uh, leren kennen. Ja. En toen uh, moesten ze op een gegeven moment moesten ze samen optreden... en dat liedje zingen. En uh, nou, toen... Uh, gebeurde, toen het. gebeurde het. Toen gebeurde het, kennelijk. En zo kwam jouw moeder dus in Nederland terecht. Ja. Um, je, je beschrijft ook... want je hebt, zoals gezegd... Uh, die broer en de zussen van jouw moeder... uitvoerig gesproken, allemaal. Ja. En uh, dan zie je ook hoe levens verlopen... en hoe ontzettend verschillend dat kan zijn... ook al kom je uit datzelfde gezin. En uh, hoe ingewikkeld dat ook lag... tussen bijvoorbeeld de drie oudste zussen. Want jouw moeder zat daar in dat sanatorium... Uh, en ging studeren. Maar ja. die twee zussen die vlak onder haar kwamen... hadden plotseling de, konf... de zorg over de drie jongste, ja. Want ze waren wees geworden. Want ja. jouw oma stierf ja. op heel jonge leeftijd, 45 jaar. Ja. Je opa op 58-jarige leeftijd, ja. een paar jaar later... En uh, eigenlijk allebei wel een uitputting van die oorlog, zou je ja. toch kunnen zeggen? Ja, mijn oma, dat, dat is een, een tragisch verhaal, want die was, uh, die was sowieso niet erg sterk. En uh, dat laatste kind, uh, dat, was, uh, ja, dat was volgens mij niet echt de bedoeling. Die kwam in 1944, dat is natuurlijk niet echt een, een, een, sowieso niet een tijd uh, alles was ongewis en uh, de oorlog... Uh, uh, stond, stond op, op aflopen, zeg maar maar de situatie was gevaarlijk enzovoort. En eigenlijk is die laatste bevalling niet nooit goed te boven gekomen. Ze was in en uit het ziekenhuis. En toen er het rode leger in aantocht was... toen eh, dacht mijn opa, ik moet, die, ik moet heel veel mensen zijn toen, zoals ik zei, gevlucht... Uh, ik moet ze in veiligheid brengen met de drie kleintjes. En toen is, uh, heeft hij haar gebracht naar haar broer in, in het dorpje Tsopten. Dat, dat lag 30 kilometer onder Breslau, wat nu Wrocław heet. En daar zal uh, ze, ze wel veilig zitten, maar dat was heel stom... want daar is juist ontzettend hard gevochten. Want uh, Breslau was een vestingstad. Hitler had gezegd van jullie mogen je niet overgeven. Dus die stad had zich ingegraven en, en die, buurt, die hele buurt is geëvacueerd... Uh, naar het Reuzengebergte, dus zijn ze daarheen getrokken met... Uh, nou, dat was een barre tocht met uh, nou ja, luchtaanvallen. Uh, veel dooien zijn daarbij gevallen en zo. Daar hebben ze drie maanden in de bergen gebivakkeerd. En toen ze terugkwamen, hadden de Polen uh, alles overgenomen in, uh, in dat dorp. En dat betekende dus dat haar broer, die, die een boerderij had... die was opeens knecht uh, op zijn eigen bedrijf. Ja. Die kregen allemaal Polen ingekwartierd en uh, dus mijn, mijn oma die kon daar eigenlijk met die kinderen niet meer bij hè, dus die moest eigenlijk terug naar huis en dat is een dramatische tocht geworden want afijn, ze werd in Breslau was ze op het station werd ze beroofd en toen kon ze geen kaartje kopen uh, was en je bent zo... er echt helemaal in gaan zitten hè? want je vertelt het verhaal echt heel gedetailleerd ja. van wat haar ja, hoe, hoe schrijnend en verschrikkelijk. En, en wat een ontberingen. Ja. Dus nou ja, vrouw zij, zij, is toen, uh, zij kom, zijn kon dus niet naar huis. En uh, opa wist van niks. Die had al maanden geen contact meer. En er was natuurlijk geen... Ja, terwijl ze dus, zat hemelsbreed maar 100 kilometer ja. tussen. Maar je, had, je, had, je wist niks. Nee. En toen zijn ze teruggelopen. Met, dus mijn, mijn oma met die drie kleine kinderen. Van de jongste was één. 30 kilometer teruggelopen naar het dorp. En dat heeft mijn oma niet overleefd. Hm. Um, dus dat, uh, uh, nou, en mijn opa is in 1947 gestorven. Die, was dus, die had nog steeds die tuberculose en uh, die, was, die was ook heel erg zwak. En, uh, en toen stonden die kinderen er dus opeens alleen voor. Mijn moeder was de oudste, die was er niet. Uh, de twee uh, daaropvolgende dochters, Inge en Lotte... die kregen dus opeens de verantwoordelijkheid over die drie kleine kinderen... die twaalf, uh, zeven en... Uh, drie waren. En uh, die, ja, die woonden dus opeens in een vreemd land. Die woonden in Polen, die spraken de taal niet. Die moesten dus leren, ze hadden geen inkomen. Ze hadden alleen een tuin. En dat ja. heeft ze uh, het leven gered, want ze hadden dus altijd heel veel... Uh, ze, ze hadden een grote moestuin. En, maar en die deze. hadden dus als twintigers opeens de zorg ja. over... Die hadden een heel gezin te ja. onderhouden en... Uh, ja. Nu gaat het natuurlijk uiteindelijk, uh, je hebt ook één een een, een hoofdstuk genoemd, goed en fout, wat je zo breed mogelijk ook kan zien, uh, uh, schuld en boete, alles, alles komt eraan te pas. Uh, ben je erachter gekomen hoe, hoe, nou ja, eigenlijk waren ze alleen maar goed, of niet? <lacht> Mijn familie, natuurlijk waren ze goed. Dat kan niet anders. anders? Nee, nou ja, mijn, uh, de, de, kijk, de, van, mijn, uh, van de kinderen, hè, dus vanaf, mijn moeder was de oudste, die was 15 toen de oorlog begon en twintig toen die afliep. Ja, kijk, daar kan je weinig, uh, en de anderen waren jonger, dus die dragen weinig schuld. Hè, die, ja. hebben mee, die hebben met alles meegedaan, die zijn lid geweest van de Hitlerjugend, ze hebben in de arbeidsdienst gezeten, et cetera, et cetera. Van mijn opa, dat was natuurlijk, dat was natuurlijk de vraag: uh, kom je daar, kun je daar ooit achter komen? Hij heeft niks nagelaten: geen, geen, uh, dagboek niet, of, geen dagboek of niks. En hij was natuurlijk snel na de oorlog dood. Terwijl dus, al die anderen, trouwens, dat is wel heel mooi aan die familie van jou: dat die allemaal brieven zijn bewaard ja, gebleven, dagboeken. Uh, ja, ja dat, nou, dat was, kwam dus omdat het mijn andere moeder. zijn allemaal schrijvers. Nou, omdat mijn moeder in Zwitserland zat, uh, Tante Lotte, Lotte die, uh, dus Inge en Lotte. Konden niet met elkaar overweg. Dus die moesten het. Inge deed het huishouden. En Lotte, uh, die, uh, die uh, ging uit werken. Die ging bij een Poolse arts uh, werken. En uh, uh, Lotte schreef. Uh, uh, die was dol op mijn moeder. En die schreef mijn moeder. heel trouw brieven. En die brieven zijn uh, bewaard gebleven. En. Uh, uh, die, uh, die brieven zijn prachtig om te lezen, want die zijn dus echt: die gaan uh, over de periode, zeg maar, uh, uh, nou, 45 tot 50, tot mm -hmm. ze vertrokken zijn. En die zijn heel gedetailleerd. En daar kun je dus ook, uh, ja, daar staat dus ook gewoon in hoe was het om, om daar je hoofd boven water te houden. En het grappige is dat je van je merkt aan alles dat, mijn, dat Lotte natuurlijk stik jaloers is op mijn moeder. Ja. Die uh, daar in Zwitserland. Uh, uh, met op studentenbals, Lekker met geleden studeren. jurken, ja. weliswaar, want ze had geen cent te makken. Maar goed, toch, hè, weet je, jong en je wil wat en zo. En zij ze vertelt dan dat ze naar een boerenbruiloft moest... en dat iedereen daar bezopen was. en ja. uh, Dat ze maar met die nazen hoog, zoals ze dat beschrijft, <laughs> net heeft gedaan. Of, uh... Hoe schuldig heeft jouw moeder zich al die jaren eigenlijk gevoeld daarover... Dat weet ik niet, want uh, dat is natuurlijk het jammer dat ze, dat, ze, dat ze overleden is. Ik weet nu zo verschrikkelijk veel meer over haar geschiedenis. De keer dat ik met haar daarheen ben gegaan, wist ik natuurlijk, uh, kende ik de verhalen van de anderen niet. Dus ik heb haar wel. Uh, op, een, op een gegeven moment, kijk, mijn tante Inge, waar mijn moeder niet mee overweg kon, ja, het Zwarte, schaap, het zwarte schaap van de familie, die zat aan het einde van de oorlog... helemaal in, in West-Duitsland tegen de Nederlandse grens aan... in de arbeidsdienst. Die kon theoretisch ook niet terug. Want Duitsland was verdeeld in zones. En je, die maar kon zij je heeft niet... het wel gedaan. Ja. Zij is dus, uh, uh, had zoiets van... ik moet naar huis, ik moet pa helpen. En uh, mijn moeder heeft dat dus niet gedaan. En ik heb haar. En terwijl mijn moeder de oudste was. Dus ja. ik heb haar wel gevraagd toen: van waarom ben je niet teruggegaan, Nou, dan zei Ze zei: Ja, ben je nou maar gek? Het was duizend kilometer door de Russische linies. En ik had geen geld. En dat ging niet. En zelf denk ik dat misschien het feit dat mijn vader op de proppen was gekomen, daar ook een rol in heeft hmm. gespeeld. En dat zij, het was, dat moet ik wel zeggen, opa zei altijd... blijf in godsnaam daar, want wij komen waarschijnlijk ja. allemaal toch ook naar het westen. Dus eerste. ook in die zin gaat het over schuld en... Ja, ja. ja en tante en, en, en jij bent nu de stand-in van je moeder, hè? Laten ja. We wel... en, en, en je moeder staat niet op de voorplaat, maar tante Lotte en Hallen. ja. Ja, ja. Waarmee ja, je is... toch wel iets te kennen geeft ook, of niet? Nou, het, uh, als je naar die foto kijkt... daarom vind ik hem zo mooi... Uh, dan denk je even van... oh, dat is socia socialistisch realisme. Ja. Of het is, zou ook nazikunst kunnen zijn. Want het is een, een, een vrouw... in een soort van bloemetjesjurk... en uh, met een meisje dat zo heel vertrouwen vertrouwd vertrouwen, vertrouwen tegen eraan staat. Maar als je naar die... Als je naar dat blik in haar ogen kijkt... dan zie je gewoon dat ze, dat ze, dat ze het heel zwaar heeft. Ja. en dat ze niet, Dit is niet de, de lichtende toekomst. Nee, dit jonge meisje heeft heel wat gezien van Precies. het leven. Ja. Um, uh, ja, de vraag blijft natuurlijk altijd... hoe zou je zelf in die situatie zijn geweest? Jij kan daar enigszins antwoord op geven... omdat je in Leningrad zat in 1979. Ja. Nou, Dat was, dat was wel gek, ja. Onder het communistische ja. regime. Hoe heb... reageerde jij toen? Nou ja, kijk, ik heb, toen, ik, heb toen, uh, wel, uh, ik heb toen veel dingen meegemaakt. Mee, ik heb, leefde toen voor het eerst in een dictatuur. Ja. En, uh, dat, en dat ging echt heel ver hè, met mensen die gevolgd worden. Mensen die niet willen, die, die niet willen laten merken dat ze je kennen. Uh, dus uh, alle onze vriendschappen moesten, moesten geheim blijven. Want als, dat, uh, als ze, als ze voor bekend werden, dan kregen die mensen problemen. Uh, en dus je, uh... Was je goed of fout, Laura? <laughs> ja, je werkte voor Amnesty, dan heb je eigenlijk al antwoord gegeven. Heb ik antwoord voor jou gegeven? Nou, ik, ik zou mezelf niet goed. Ik zou mezelf niet aan, het goede, aan, aan, nee? aan de goede kant durven te scharen. Nee, het ik komt denk op je dat... tegel te staan. GELACH <laughs> Ja, ik dat... maak het je nu wel heel makkelijk. <laughs> of heel moeilijk. Wat schrijf je op de tegel, Laura? Ga ik daar nu iets over schrijven? Ja, dat moet al, want okay. we zijn er bijna doorheen. Dat zul je altijd okay. zien. Ik meld even wat er ondertussen, ondertussen wat er zo dadelijk op deze zender komt. Alice de Bruin in gesprek met uh, Femke Halsma en met uh, Aldit Hunkar. Want Femke Halsma spreekt morgen met Bill Clinton... en Aldit Hunkar vertelt over haar soulmate Sophie Redmond. En wat komt daar te staan, Laura Staring? Goed of slecht? Wie zal het zeggen? Ja, lees het boek. 300 pagina's en dan weet je het eigenlijk nog niet helemaal zo zeker. Is het. Zo is het. Dank het. Dankjewel, Laura Staring. De Duitse wortels, zo heet het boek. Mijn familie, de oorlog en Silesium. Mooie avond verder. Dank mevrouw Staring. Dit was aflevering 2500...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 De Ronde van Vlaanderen. 100 jaar geleden voor het eerst gereden. De klassieker van België. In de volksmond Vlaanderens mooiste. Je ziet die kasseien liggen niet mooi naast elkaar, kamer. Als kleine rothobbelt is gespreid over de weg. Deze week in Brands met Boeken... journalist Jeroen Wilaert over zijn boek... Het Vlaanderen van de Ronde. En dan blijft hij maar stuiteren. Het is ongelooflijk. Vrijdagavond tussen 7 en 8, Brands met Boeken over kasseien. De beklimming van de oude Kwaremond. Doping